Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een druk weekend voor fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Luister maar naar CDA-leider Bontebal. Ik ben blij dat ik een... Kan abonnement hebt met onbeperkt beltgoed. Ja, na een weekend vastgeplakt aan hun telefoon onderhandelen de leiders van D66, CDA en VVD vanmiddag over een minderheidskabinet. Nu mogelijkheden voor een coalitie met een meerderheid in de Tweede Kamer te ingewikkeld lijken. VVD-leider Jeroen Gus noemt het nog een tussenstap. Waarbij we samen gaan kijken hoe het allemaal verder kan. We hebben maar 66 zetels, dus we altijd op zoek moeten naar of een meerderheidsvariant of samenwerkingen. Maar het is een mooie tussenstap. Aan het einde van de middag komt informateur Buma met zijn advies aan de Tweede Kamer, zegt Bontebal. Uh, dat duurt nog maar een paar uur. Volgens mij uh, rond vijf. De rechtszaak tegen twee bedrijven achter de stint gaat morgen eindelijk van start. Zeven jaar geleden kwamen er vier kinderen om. toen zo'n elektrische bolderkar in os op het spoor terecht kwam. Het draait om de vraag of dat voorkomen had kunnen worden. omdat de bedrijven zouden hebben geweten van de risico's. Ook nabestaanden van de omgekomen kinderen. doen hun verhaal in de rechtszaal. Deze man legt namens hen uit waarom. Ja, voor de families is het belangrijk. om de verantwoordelijken, de eigenaren van de stint. te laten horen wat het betekent. wat het met hen gedaan heeft dat hele ongeval. Uh, dat er een product op de markt is gekomen. wat in hun ogen niet deugdelijk was. met alle gevolgen. Van voor de zaak zijn zes dagen uitgetrokken. En een nieuwe naam op het Nederlandse spoor: GoFolta wil over een paar maanden goedkope ritjes aanbieden tussen Amsterdam en Duitsland. Vanaf eind maart gaat er drie keer per week een trein tussen de hoofdstad en Berlijn. Er komt er ook eentje die richting Hamburg gaat. En het is voor het eerst dat daar een directe verbinding naar komt. Met GoFolta komt er dus concurrentie voor NS en Deutsche Bahn op het internationale spoor.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 Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Hij draait er al 35 jaar niet omheen. Rob Harms op ZFM Zandvoort. Zand wordt op zaterdag. En een heel speciaal uur hebben we nu. Want uh, ja, als je houdt van de racen en van de, de Formule 1... nou uh, maak je borst maar nat. Want uh, dit weekend gaat het gebeuren. Wie wordt kampioen van uh, dit jaar 2025? We gaan het uh, morgenmiddag uh, weten. Maar voordat we daarna beginnen moet er eerst uh, gekwalificeerd worden. En daar zijn ze nu mee uh, bezig. We gaan eens even kijken naar de Q1. Dat is het eerste gedeelte van de kwalificatie... Momenteel nog uh, 9 minuten 30 op de klok hier uh, op de livestream. En uh, ja, een haas staat op nummer 1. Uh, en daar hebben we het over uh, uh, uh, ja, de, de haas, uh, zeg maar. Uh, de piastri, uh, nummer 2. Uh, Verstappen op uh, nummer 3. En Alonso op uh, nummer 4. En uh, ja, de nummer 1, Oliver Berman kwam even niet op zijn naam. Die staat op dit moment op de eerste plek... En die doet het dit weekend uh, voortreffelijk uh, goed in uh, de Haas-auto. Nou, dit uur uh, niet alleen de Formule 1. We hebben ook Benno Veuger. Want uh, die gaat uh, morgen een uh, leuk programma presenteren voor jullie morgenavond. En uh, verder hebben we ook nog uh, wat anders. Want de uh, ja, World of Dino's komt naar Zandvoort. En uh, wel in het uh, oude Holland Casino Casinogebouw... Daar was een presentatie van, van wat gaat er allemaal gebeuren daar in het ge gebouw. En uh, collega's Hans, Bo Hans Botman en Ger Loogman waren daarbij aanwezig. Zo dadelijk gaan we naar uh, hun reportage luisteren van, uh, inderdaad... de presentatie van uh, de Dino's, althans. Het idee om de Dino's te presenteren daar in het uh, Holland Casino. Nou, dat is uh, in dit uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag... En ook nog heel veel lekkere muziek, ja, waaronder deze van uh, Womack en Womack altijd leuk om uh, te draaien. En nog steeds een van mijn grote favorieten, nou favoriet alle tijden eigenlijk wel. Hier zijn ze met uh, Tears De Formule 1 auto's gaan weer het uh, circuit op uh, voor uh, de laatste ronde. De snelle ronde in de Q1. Op dit moment Josh Russell op uh, nummer 1. Uh, ja, uh, Bermen op nummer 2. Het is uh, echt uh, wonderbaarlijk met z'n haas. En dan uh, Piastri nummer 3 en Verstappen nummer 4. Maar er kan nog heel veel gebeuren, Benno. Er kan heel veel gebeuren. Ja, zeker. <laughs> en uh, ja, we hebben het nu over uh, ja, gedeeltelijke uh, autos al zit er ja. ook uh, natuurlijk een klein beetje elektrisch uh, bij, bij de Formule 1 uh, tegenwoordig. Ja. Maar uh, ja, ze kunnen ook op waterstof uh, gaan rijden natuurlijk. Ja, en dat is, zou heel interessant zijn als er uh, straks uh, 22 wagens op, uh, alleen op waterstof uh, gaan rijden. Uh, want ja, wat men nog niet weet is het gevolg daarvan omdat uh, waterstofmotoren op wagens die op waterstof rijden, uh, via een ander systeem, die stoten water uit. En dus die uh, en dat uh, ja dat gaat onder een bepaalde druk en, maar goed de vraag is dan eigenlijk uh, wordt die baan dan ziek en dat dat is uh, of het ja die het asfalt wordt er toch altijd wel wat warmer Um, en dan uh, zal het misschien meevallen. Maar het is toch wel een, een vraag die nog niemand kan beantwoorden. En dat nee. is wel heel interessant. Zou, zou het een idee zijn om uh, inderdaad een, uh, met de putten te gaan werken op uh, de, de racebaan? Ja, ja. ja, dat het meteen wegloopt. Ja, dat meteen wegloopt. ja, ja. En, uh, Maar goed, ja, dat is een, een vraag die ik destijds ook gesteld had. ...aan Olivier de Boer, want Olivier de Boer dat is de, de teammanager van, uh, van Force. En Force is een studentenrace team uh, in Delft. Uh, waar zijn de kabelfabrieken van Delft, Nederland een hele grote fabriek was dat zeg. Ik was daar met... Uh, met fotograaf uh, Albert Dien Clement. En, uh, en ja, je, je kijkt je ogen uit zo hoog en zo groot dat het allemaal kan zijn. Dat is niet te geloven. Maar goed, dat race team. Dat he, maakt dus als een van de weinige, of misschien wel het enige race team in de wereld uh, een, een raceauto. Een GT-racewagen, om precies te zijn op, en die rijdt op waterstof. En, euh, nou ja, en daarvoor reizen ze een aantal keren per jaar af naar het circuitpark Zandvoort, die dan ook een vaste partner is van dit raceteam, zoals Shell dat ook is en nog een aantal van andere bedrijven. En op het circuit van Zandvoort doen zij, testen zij dan hun, hun data, hun racewagens en leren de coureurs, ze hebben eigen coureurs leren dan met die wagen omgaan en uh, nou ja, daar heb ik dus een radioprogramma van gemaakt en dat gaan we morgenavond gaan we dat voor uh, de eerste een keer uitzenden Kijk, dat bedoel ik uh, BNO ja. en uh, ja, dat kunnen ze luisteren hier bij uh, ZFM morgenavond uh, ja. Ja, hoe kunnen ze luisteren naar uh, ZFM weet je dat een beetje uit je hoofd? Nou ja, dat is, is, is eigenlijk te veel om op te noemen. Via de eten, via internet, via DHB. Uh, het is uh, te gek verhoor allemaal. En, uh, maar goed, uh, uh, je kan dus op allerlei manieren... Uh, en, en via de uh, tv-kanalen natuurlijk. Want... Uiteraard, uiteraard. Laten we dat vooral niet vergeten. En van uh, om 8 uur gaan we beginnen tot, uh, tot tien uur met een beetje muziek ertussen, natuurlijk. Uh, en verder uh, ja, een uh, hele interessante materie, eigenlijk die waterstof. Ik heb me daar natuurlijk als uh, verslaggever verder in moeten verdiepen. Sorry. En uh, ja, dan kom je eigenlijk toch wel, kwam ik toch wel op het spoor dat waterstof. Uh, een steeds grotere rol gaat spelen in die energietransitie. En daar heb ik het met die Olivier de Boer ook over. Waar ook wat dat kost, natuurlijk. En dan heb je uh, eigenlijk twee belangrijke websites. waar mensen terecht kunnen voor informatie over waterstof. en vooral de laatste nieuwtjes want die uh, ja dat, dat, dat buitelt bijna elke dag over elkaar. Hé, hey, die nieuwtjes. Uh, en dat is het. Uh, van de overheid, de nationale overheid heeft een nationaal waterstofprogramma. En zo uh, hebben ze dan ook die, uh, die website nationaalwaterstofprogramma.nl. En dan heb je ook nog de website allesoverwaterstof.nl. En die zijn dan wat uh, fanatieker met de nieuwtjes. En wat mij dan opvalt in die nieuwtjes dat je ...dat er bijvoorbeeld heel veel autofabrikanten ermee bezig zijn... ...en um, niet zozeer voor personenauto's... ...maar wel voor uh, vrachtwagens, uh, schepen, zelfs vliegtuigen. Uh, dus uh, nou ja, de volgende keer dat jij naar Turkije vliegt, uh, Rob zit je misschien wel in een vliegtuig wat aangedreven wordt op waterstof. Is. Ja, en mensen die onder het vliegtuig lopen, die worden dan uh, kletsnat, of niet? Ja, ja. <laughs> ja <een> plaatselijke regenbui. <laughs> ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Nou ja, als we maar flink over woestijnen vliegen, dan is er niks aan de hand natuurlijk. Dan uh, gaat het misschien nog eens een keer wat groeien. Dat is, uh, wie zal het zeggen? Zeker. Dus, nou, morgenavond dus uh, van 8 tot 10. Ik ga zeker luisteren, Benno, want het is een heel uh, interessant en belangrijk uh, onderwerp. Ja, en het is natuurlijk fantastisch dat die jongens en meisjes met hun uh, raceovertuigjes naar zandvoort komen om dat uh, allemaal te testen. Dat is. Uh, dat, uh, ja, daar word ik altijd wel blij van als ik dat soort uh, dingen hoor. Ja, zo staan we weer op de kaart. Nou, dankjewel Benno ja. en heel veel uh, plezier. Oké, okay, Rob. Oké, okay, ja. okay, ik moet door, want we, we gaan zo naar het voetbal. Daar Piet Pijper, het slot van de wedstrijd van vandaag tegen SDOB uit Broek in Waterland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 Like a mountain stream And let your love grow With the smallest of dreams And let your love show And you'll know what I mean It's the season Let your love fly Like a bird on the wing And let your love find you To all living things And let your love shine And you'll know what I mean That's the reason. There's a reason for the warm, sweet nights. And there's a reason for the candle lights, must be the season when those love rides shine all around us. So let that wonder. Take you into space and lay you under. It's loving embrace, just feel the thunder. As it warms your face, you can't hold back. Just let your love... Like MUZIEK I mean. op zaterdag draaien we de gauwe houden van de Bellamy Brothers. Leuk om te horen, let your love flow. We gaan weer naar het naar Piet Pijper. Want volgens mij, Piet, zitten we zo'n beetje aan het einde van de wedstrijd van vandaag. Ja, we gaan de 87e minuut in nu en uh, de stand is nog steeds 1-3 en er zijn links en rechts uh, voor mij dan, van beeldvorming zijn er uh, kansjes geweest. Kleine kansjes, geen overtuigende kans. We, ja, we, we blijven toch veel fout, foute pasjes afgeven en zo. Echte kansen om in, eh, dichterbij te komen hebben we niet gehad nog. Doen wel ons uiterste best. Ik moet zeggen, ik heb heel veel respect voor al die jonge jongens. Die eh, echt er alles aan doen eh, om, om te proberen de, de, toch de achterstand wat bedragelijker te maken. Maar nogmaals, het is ook een redelijk groeiende ploeg. We hebben allemaal ook heel veel gewisseld. Ze zijn inmiddels al twaalf spelers anders dan bij het begin van de wedstrijd. En we hebben ook hele jonge jongetjes. En we hebben een mannetje hier van twee turven hoog. ...en die is dan vandaag voor het eerst doet hij mee... ...en ja, dan pecht zijn best... ...en dan mis je ook, als je heel licht jochie... ...dan mis je natuurlijk ook een beetje de kracht in zo'n... Uh, ...in zo'n grote mannenwedstrijd had ik het zo even eens benadrukken. Ja, zeker. En, uh, dus, uh, maar maar dat, dat heeft allemaal zijn tijd nodig... ...en dat zei de trainer ook donderdagavond toen ik met hem sprak... ...hij zegt, uh, nou het is de laatste wedstrijd voor de winterstop... ...en we hebben de winterstop om uh, gewoon te herstellen... ...de blessures die er zijn... ...maar ook proberen in die tijd, dat oefenwedstrijden ook... Een mooie combi er maken van wat ouderen en toch die jongeren gaan inpassen uh, in, in het geheel. Dat we in ieder geval richting volgend seizoen. Ik uh... oh, ben, even, ben even bezig. Hey. <laughs> ze zijn met de bingo-kaarten bezig, want uh, Sinterklaas gaat bingo'en. Oh! Dus uh, dat we gaan naar bingo Oh, dat is leuk, man! <laughs> weet ik niet of het leuk is, maar ze ja, proberen, dus, proberen met uw kaarten te kopen. Maar oh, ja, ik kan maar één ding tegelijk. Hè. Nee, dat is, uh, Oké. Okay. is de, nog twee minuutjes, drie minuutjes denk ik. Ik zal app als e -pas klaar is en uh, nou goed ik weet niet of ik hier nog moet bellen als ik die Sinterklaas straks in, de, in, de, in zijn kuip heb een keer. Dat je dat leuk vindt. Nou ja, probeer het. Ja, het lijkt me wel leuk. Oké, okay, nou als ik uh, Mark in zijn kuif heb, <laughs> Klaas, Mark, Mark Klaas. Ja, <laughs> ja, die kennen we allemaal. Die kennen we allemaal van radio en tv. En niet van tv, maar wel van het hele dorp door. Zeker. Dus als ik, als ik in de gelegenheid ben, dan bel ik jullie er even over. Is, is leuk, Piet. Dankjewel hè voor Eén, dit moment. Twee minuten, 1-3 en het is niet anders, maar. Uh... Oké, okay, de wintershoek komt eraan en we hopen op betere tijden. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Dag, okay. Hoi. Hoi. dat was uh, Piet Pijper, de wedstrijd nou, nou ja, bijna ten einde. En uh, eigenlijk verwachten we niet meer dat er nog uh, gescoord wordt. Maar mocht dat wel zo zijn, dan hoor je het uiteraard hier uh, op de Zandvoorts Radio. Nou, de Q1 uh, in Abu Dhabi zit erin. En uh, we weten wie de afvallers zijn. En uh, eentje is wel heel extreem en uh, apart uh, om uh, te melden. Dat is uh, Lewis Hamilton in de Ferrari. Die gaat niet door naar de Q2. Verder hebben we Albon, Hulkenberg, uh, Gasly en Colapinto. Pinto. Uh, dat zijn de vijf uh, die in de knock-out uh, eruit zijn gegaan en uh, niet meedoen in de Q2. Nou, dus uh, ben je uiteraard heel benieuwd uh, wat uh, de top is van de Q1. Nou, Piastri staat op uh, nummer 1, gevolgd uh, op de voet, zullen we maar zeggen, door uh, Max Verstappen. En uh, Antonelli, uh, die vinden we op uh, de uh, derde plek. We gaan uh, de Q2 afwachten en uiteraard ook uh, meenemen in dit uh, radioprogramma... Zandvoort op zaterdag. En uiteraard ook lekkere muziek, hè? En we gaan heel veel uh, jaren terug in de tijd... naar de tijd dat er nog heel veel radiopiraten waren. Hè? Mensen die een zendertje uh, aanzetten. En de lekkere muziek voor iedereen uh, draaide. Toen kon het nog en uh, nu doen we het uiteraard ook wel. Maar uh, dan uh, op de lokale radio. Zo ook, uh, ZFM. Of 35 jaar trouwens. Het wat ik in het uh, verleden heel veel op de Piraten heb gedraaid. Dat is uh, de volgende die ik in petto heb. Hier is Jellybean en uh, Little Too Good To Me. Just mm so- -hmm. Die uh, zingt lekker mee uh, in dit plaatje van uh, Jelly Bean. little too good to me hier bij de Zandvoortse Radio. We gaan uh, weer eens even kijken naar de Q2. Ja, nog elf minuten te gaan. En uh, Max Verstappen staat op dit moment op de eerste plek. Verder nog uh, niet veel uh, te melden. We houden dat uh, voor je in de gaten. We gaan het nu hebben over uh, de nieuwe invulling van het Holland Casino. Het gebouw van het Holland uh, Casino... Aangekocht door de gemeente. En voor een uh, tweetal jaren wordt dat gebruikt voor een uh, nieuw initiatief hier in uh, Zandvoort. En daar zijn we enorm uh, trots op. En uh, ja, Ger Langman was uh, ook aanwezig bij die presentatie van uh, The World of Dinos. Want uh, daar hebben we het over. En hij sprak eerst met zomaar een wandelaar en een nieuwe inwonster van Zandvoort. U komt uit Zandvoort, hè? Ja, ik woon hier sinds een paar maanden. Oh, en bevalt het? Helemaal goed, heerlijk. Ja. Net door de Duinen langs het strand. Dus en met, met de hond natuurlijk? Met de hond, zeker, ja. ja. Maar uh, het casino is weg, maar er komt een, een, een nieuwe uh, eigenaar in, hè? Volgens mij komt er een hotel.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 Uh, dus ja, ik, ik, ik wil het eigenlijk heel kort houden, misschien jullie zo nog een introductie uh, kunnen geven. Uh, we hebben een uh, symbolische over. Ja. <laughs> oh ja. Uh, dat is het uh, uiteraard prachtig verstandwoord. En een sleutel, sleutel van tand. Dat geef ik aan, in ieder geval, Ben. Uh, uh, heel veel succes. Dank je wel. En uh, ja. nou ja, maak er iets moois van. Ja. Dankjewel. De Ranger ook. Hartstikke bedankt. Uh, aan jullie, alsjeblieft, Boy. bij deze, en uh, nogmaals. Heel erg bedankt. We zijn heel benieuwd er oh. wat er hier komt. Even, uh, kijk, veel <laughs> <het> succes. Dankjewel. Dank jullie wel allemaal voor de komst. Uh, namens World of Dainers sta ik hier. Ben ik ben Greg Ik ben projectleider van wat hier gaat komen. En uh, ja, ik ga jullie eigenlijk wel meenemen in wat we precies gaan doen hier. Uh, World of een organisatie bestaat al uh, uit, uit, sinds 2018 eigenlijk. Er zijn een aantal dino's uh, gekocht op de en die.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 Uh, maar ook in de winter kunnen wij denk wat bieden aan Zandvoort. Omdat we gewoon zien dat we in de winter juist wij bezoekers trekken. Dus dat is denk uh, ik een hele mooie aanvulling voor Zandvoort uh, ook. We staan hier in de inkomstenhal. Dit wordt straks uh, helemaal omgetoverd eigenlijk tot een, uh, tot een soort tempel. Eigenlijk waar we als eerste binnenkomen in een uh, wat spannende sfeer. Uh, dan, uh, daar staat een mooie jeep straks met een grote T-rex erbij. En uh, dan gaan we als daarna Nadat je de kaartjes gescand hebt, kunnen we onze weg vervolgen. Die kant op het gebouw in En dan gaan we een avontuur beleven, waarin je meegenomen wordt langs de wereld van dinosaurussen. Op verschillende manieren. Ja? We lopen die kant op. Ja. Er zullen hier banden uh, komen met uh, dinosaurus, embryo's en zo, maar ook interactieve uh, onderdelen waarbij je bijvoorbeeld uh, kunt incuberen, eieren kunt incuberen, zodat dus kinderen ook daarin wat meekrijgen. Uh, over hoe klein het was, maar hoe ze gegroeid zijn en ook echt dingen kunnen doen hier aan deze kant. Nou mooi, hè? de World of uh, Dino's. Uh, dus binnenkort in het uh, oude gebouw van uh, Holland Casino. Uh, voor een uh, tijdelijke periode van uh, ongeveer twee jaar. Nou, we hoorden juist uh, de sfeerreportage van uh, de bekendmaking van... Uh, of de sleuteloverdracht zelfs uh, van het uh, gebouw aan de uh, World of Dino's. En ik ben heel benieuwd trouwens of er nog een uh, dinosaurus ook uh, buiten komt te staan. Misschien een uh, glazen kooi uh, eromheen of uh, plastic, dat mensen er niet bij kunnen... maar dat je een hele grote dinosaurus uh, ziet staan hier op de boulevard in Zandvoort. Dat zou wel uh, iets uh, moois zijn. Nou ja, misschien hebben ze daar zo dadelijk in deel 2 van de presentatie nog over. Want Hans Botman gaat onder meer napraten met wethouder Jan-Jaap de Kloets. Eerst gaan we nog even naar de Q2 kijken. Nog twee minuten te gaan daar op het circuit van Abu Dhabi. George Russell op nummer 1, Max Verstappen P2. Lennon Norris P3. En Piastri P4. Nou, tot nu toe de eliminaties voor Hadjar, Tsunoda. Antonelli, Berman en uh, Lawson. Dus uh, wel uh, bekende namen die daarbij uh, zitten. We wachten het af, ze kunnen nog één uh, snelle ronde neerzetten. Dus zometeen naar het volgende plaatje meer. You light the match to watch Klaar, joh, deze nieuwe van uh, Taylor Swift, joh, de VETOF op Ophelia, op zo moet ik het uh, zeggen. Ja, Ik heb druk hier in de studio, alleen ik hou uh, alle schermen in de gaten. En uh, zo ook uh, de Q2 van de, de uh, Formule 1 kwalificatie. En uh, we gaan eens dus even kijken wat er uh, allemaal gebeurd is... en uh, wat er allemaal gebeurt uh, nog uh, daar op het uh, circuit. Nou, we hebben de vlag is inmiddels uh, gevallen van de Q2... En we hebben George Russell op uh, P1, Max Verstappen P2, keurig. Lennon Norris uh, P3 en uh, Alonso P4. En uh, uh, Bortoletto uh, P5 en Leclerc hebben we op uh, plek nummer 6. Dan gaan we kijken naar de afvallers. Ja, Bermen helaas uh, niet naar de Q3 door, terwijl hij het uh, de hele tijd uh, goed deed. Verder Sainz die het uh, ook niet gehaald heeft. Uh, Leon Lawson heeft het ook niet gehaald. Antonelli niet. En uh, Lance Stroll, uh, ook niet uh, in de Aston Martin. Zometeen de Q3. Uh, daar uh, gaan we uiteraard ook weer uh, aandacht aan besteden op de radio. En dan hoor je ze dadelijk wie er op uh, pole position gaat staan... voor de race van morgenmiddag. Die alsof belangrijke race uh, voor uh, onder meer Max Verstappen... Uh, Lennon Norris en uh, Oscar Piastri... Want wie wordt er wereldkampioen over 2025? Morgenmiddag gaan we het weten. Race start morgen om twee uh, uur. En wie staat er op ball position? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we weer even naar het Holland Casino uh, toe. Want uh, ja, daar was ook uh, collega Hans Botman. En hij sprak uh, na afloop van uh, de uh, sleuteloverdracht met uh, wethouder Jan-Jaap de Kloets. We staan hier met de dinosaurus van het college. Ja, ja, de college. Jan-Jaap de Kloets, wethouder.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 Gevraagd en goed onderbouwd, ook financieel goed onderbouwd. Dat we een partij hebben die het kan dragen, want wordt ja. huur betaald. En daar is deze uitgerond. Maar er was grote belangstelling. Ja. Oké, okay. nou twee jaar he. gaat het hierin. Ja. En daarna wordt er gebouwd, neem ik aan. Daarna hoop, hoop je? Op, ja, zeker. Uh, ik ben ook voorzichtig als het gaat over uh, ontwikkeling in de ruimteordening. Maar we, we verwachten dat in die periode uh, het rekenen en tekenen, zoals ik het noem, uh, gedaan is. Uh, Vergunning, aanvragen, uh, Nou, die hele procedures moet je doorlopen. En dat duurt ongeveer twee jaar. En dan willen we aan de slag om uh, iets nieuws uh, neer te zetten. En dan wordt het hele gebouw gesloopt. Ja, wordt dit gesloopt. En uiteindelijk zouden de woningen hier op deze plek moeten komen en aan de andere kant van het plein. Ja, sowieso aan de noordkant van het plein. Dat zat er in de stedenbouwkundige plan, wat is vastgesteld door de gemeenteraad. Daar zijn we ook al redelijk ver mee.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 Uh, ja, wat de gemeenteraad wil of gaat bespreken, ik zeg altijd de agenda van de raad is aan de raad. Ja. Uh, ik ben altijd bereid om daar uh, toelichting, toelichting, tekst en uitleg en verantwoording over af te leggen. Dus uh, graag zelfs. Je moet wel afwachten of je weer een, een nieuwe termijn krijgt uh, Zoals iedereen weet, althans dat hoop ik, is op 18 maart volgend jaar zijn de verkiezingen. en uh, Wat daarna gebeurt is mede afhankelijk van de samenstelling van de gemeenteraad. Ja, Maar je bent beschikbaar? Uh, ik ben sowieso beschikbaar en je uh, kent mijn uitspraak? Ja, ik weet het. Ja, ja. Hey, hartstikke bedankt. Ja, ja. Ik had nog één, uh, één vraag. Ja. Uh, uh, wie was nummer twee? Nou, je zult begrijpen dat als er een aantal kandidaten zijn uh, die zich uh, inschrijven dat we de, de winnaar zoals we hier staan, graag in het, uh, in het licht zetten. En dat we over degenen die afgevallen zijn en uh, niks zeggen, want dat is altijd een beetje ongemakkelijk. Ja. Oké, okay. nou dat duidelijk. Ja. Ja. Oké, okay, bedankt. Aan die kant komen we in een dinos shop uit. En dan hebben we daar eigenlijk de uitgang over. En dan hebben we, als het goed is, een heel leuk avontuur, avontuur beleefd met z'n allen. Even een praktische vraag die je hebt ja. gesteld: uh, wat is het verwachtingspatroon voor het aantal bezoekers wat jullie gaan trekken? Uh, we hebben nu ingezet op rond de 60.000, 65.000 60 ongeveer, nog per jaar. Denk ik per jaar. Uh, dat is een, uh, een relatief, denk ik, uh, realistisch beeld. Een beetje laag ingezet nog, het zou. Zelf, denk ik, nog iets hoger kunnen. Ben Griffioen. Ben Griffioen van Dino World. Van World of Dinos, ja. Oh, okay, World of Dinos, ja. oké. Okay. En wat wordt de naam hier de stand Ja, dat is ook een goede vraag, ja. Omdat we echt een verhaal hebben dat je meegenomen wordt, eh, noemen we het straks World of Dinos The Expedition. The Expedition? Ja. Maar niet op zee gericht. Uh. <laughs> we gaan wel uh, het water op, ook, ja. Hoe doe je het water op? Nou ja, in, in een van de attracties zullen we... Oh, oké, okay. jullie. Ja. Oh, je, je met zo'n beest uh, de brand hier in? Laten we dat niet doen, nee. nou, Jullie hebben uh, in Rotterdam bijvoorbeeld gestaan, maar dat was maar zes weken. Klopt. En hier ja. twee jaar, is dat uh, te doen? Ja, dat is eigenlijk juist heel leuk. Want uh, wat we merken in Rotterdam en op andere plekken, uh, in die zes weken heb je uh, en beperkte middelen. En uh, om... om Echt, het decor zo te maken zoals je zou willen we kunnen, omdat we juist hier twee jaar zitten kunnen we veel meer aandacht geven aan dat decor en mensen echt meer mee te nemen in die volledige belevingswereld plus dat je in, in, in zes weken soms ook pech kunt hebben ja. dus stel het is heel mooi weer uh, wat we de afgelopen twee jaar gehad hebben dan heb je ook gewoon pech ja. en uh, zo'n verspreiding over twee jaar kan in die zin uh, denken wij alleen maar goed zijn uh, Open gaan is waarschijnlijk dat zal in het voorjaar van 2026 zijn dan praten we, we over april, uh, mei ja, hopelijk april. Eerder dan mei. Maar uh, ja, dat hangt van de planning af. Begrijp ik. Ja, en ja. de parkeerplaats hier beneden is die exclusief voor bezoekers hier? Die zal niet exclusief zijn voor de bezoekers, nee. Uh, maar ja, hij biedt wel ruimte voor zeker, ik geloof 120 parkeerplaatsen. Ja, gebieds, dus ja, we uh, ja. okay. kunnen een aantal bezoekers ook daar parkeren. Door. Zeker. Ja, en je kunt ook met de trein. Ja, dat is waar dus, station. Dat is en, veel uh, mensen bekend. Ja, precies. <laughs> ja. Oké, okay, dankjewel. Um, hi. Ja, ik hoorde dat jij de Ranger bent. Wat, wat is je naam? Ja, Ranger Tom. Ranger Tom. Ah, en, Tom. Wat, ja, wat, wat ga je precies doen als Ranger? Ik uh, je zult die mee, mij vaker vinden tussen de dino's. En ik neem eigenlijk iedereen mee op avontuur, tussen oh, alle dino's. Je gaat echt met, met uh, kinderen oppassen? Nou, niet elke dag, maar ik zal hier zeker wel uh, ook aanwezig zijn. Ja, ja. Ja. En, heb je dat eerder gedaan bij andere tentoonstellingen al? Ja, bij de, bij de vorige. Uh, oh, okay. tentoonstellingen ben ik ook aanwezig geweest. Ja. Maar apart apart beroep, Renzer, bij de Tino. Ja, tino's. zeker. Ja, dat is zeker heel uitdagend ja. en avontuurlijk. Dus u weet ook alles van Tino? Ja, ik uh, weet er echt alles ja. van. En ja. ik uh, ga alle kinderen dat natuurlijk ook bijbrengen. Nou. Dus, uh, ja. Renzer Tom, ja. uh, welkom in Zandvoort. Uh, Dank je wel. Uh. Uh. David Molenburg. Eigenlijk moet je weer over zijn. Ja weet je, maar David Molen, Die was hier ook bij de rondleiding over de dino's. Je weet alles van dino's of niet? Uh, ik heb uh, uh, kinderen die ondertussen wel op een leeftijd zijn, dat ze niet meer met dino's spelen. Maar uh, die waren vroeger helemaal gek van dino's. Ben je ooit naar een naturalis geweest? Bijvoorbeeld? Ik ben wel eens naar een naturalis geweest. Ja. Dat is toch ook een dino hè? Ja klopt. En er zijn natuurlijk heel veel plekken waar, waar ook echt uh, heel veel mooie dingen gebeuren met, uh, <coughs> met dino's en tentoonstellingen en zo. Ja. Maar dit is natuurlijk wel even van een andere orde, Echt zo'n experience waar je straks doorheen kan wandelen alsof je echt... Uh,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 ja, welke prijs daarbij past. En ik denk ook dat het belangrijk is tegenwoordig om te kijken... wanneer is het druk, wanneer is het minder druk. Dus het zou ook zomaar kunnen dat we een variabel ticketprijs daarin gaan hanteren. Dus ja, om daarin ook te stimuleren om op een rustiger moment te komen bijvoorbeeld. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Nou ja, over die toegangsprijs. Ja, dat is dus goedkoper dan een avondje casino, denk ik. Dus gewoon langs gaan volgend jaar bij... Het uh, World of Dinos, die expedition hier in Zandvoort in het uh, oude Holland Casino-gebouw. Nou, we gaan weer uh, naar de racerij toe. We zitten in de Q3 met uh, nog uh, ruim uh, 7 minuten te gaan. Op dit moment op de eerste plek Max Verstappen-Piastri op P2... en Norris op P3. P4 is er voor Leclerc, 5 Bortoletto, 6 Alonso... 7 Hadjar, uh, 8 is Ocon... En, uh, 9 is uh, George Russell. Maar uh, ja, de tijden die springen maar uh, steeds uh, om oren. Dus uh, dat kan zo weer veranderen. We gaan even een plaatje draaien. En dat is niet zomaar een plaats. Nee, we gaan naar uh, onze eigen Zandvoorter. Tegenwoordig, tegenwoordig woont hij in Amsterdam. Maar het uh, te... blijft een uh, Zandvoorter, Yves Berensen. Nou, verleden jaar natuurlijk uh, afgelopen jaar enorm succes gehad. En hij gaat nou een uh, kerstplaat uh, presenteren. En die is net uitgekomen.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 Kerstmis. Ik zou niet willen dat ik mis, ik zou niet willen dat ik, ik zou niet willen dat ik, ik zou niet willen dat ik kerstmis, mis, mis, Ik bel je op, zeg ik kom eraan. Zorg jij dat de glazen op tafel staan? Ik bel. Als ik straks in de file sta Of als het licht niet op groen wil gaan Wat als ik door de sneeuw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 Nou, ik heb hem nu twee keer gehoord en ik kan hem al bijna meezingen. Lekker in het uh, gehoor. De zingen van uh, Yves Berensen, en ik zou niet willen dat ik Kerst mis. Thank you for coming home. Sorry that the cheers are so warm. I left them here, I could have sworn. Visa are my salad days. Only be an eternal way. Just another play for today. Oh, You're ready.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 Het eind van de Q3 kunnen we niet meenemen... vanwege het nieuws en weer wat er zo dadelijk aankomt. Uiteraard wel, meer daarover zo dadelijk in de Pit Report... om kwart over vier met de Lozen.